1 uur. NPO Radio 1 met Willemijn Veenhoven. Onze politiek commentator Peter K. is getuige van een politieke wederopstanding. Zometeen in de nieuwsbv. En dat is snel. De gaskraan in Loppersum is dicht. Dat in het uitgebreide NOS journaal Jan van der Putten.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 En of de sluiting van de winning in Loppersum nu permanent is... dat is nog niet bekend. Bij een botsing tussen twee helikopters van het Franse leger... zijn vijf mensen omgekomen. Het ongeluk gebeurde vanochtend in Zuid-Frankrijk... vertelt correspondent Frank Renaud. Drie uur. Dat was Hans en eh, niet Frank. Gaan we Frank nog horen? Nou, in elk geval, de verongelukte helikopters waren... van een vliegschool van het Franse leger. De oorzaak van de botsing is nog onduidelijk. Zullen we nog even laten horen, Frank?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 Er zijn ook berichten dat er nog naar een zesde inzittende wordt gezocht. Maar dat is nog niet bevestigd. En wat dus die oorzaak was van die helikoptercrash in Zuid-Frankrijk... dat is nog niet duidelijk. Een meisje van drie uit Rotterdam... Hij heeft vermoedelijk een week thuis bij haar dode moeder gezeten. De situatie werd pas ontdekt nadat de onderburen... hadden geklaagd over lekkage. Het kind had de kraan opengezet, want ze was op zoek naar eten en drinken. De moeder van 41 is een natuurlijke dood gestorven. Ze was wel in beeld bij de hulpverlening. De vrouw weigerde contact met haar familie, vertelt redacteur Sjoerd Bootsma van RTV Rijnmond. Zij hebben al als familie, al een langere tijd geleden hebben zij geprobeerd om hun zus in een hulpverleningsdject te krijgen. Omdat dat noodzakelijk was vanwege omstandigheden. En eh, daar zijn ze ook bij aangemeld. Er is ook nog eind november ook nog contact geweest. Want de familie... Ja, dat, dat, dat contact liep niet meer goed uh, om alles wat ze probeerden, ook om hun zus in de hulpverlening te krijgen, daar werd niet in dank afgenomen. En de familie vraagt zich af wat de hulpinstanties hebben gedaan met hun meldingen. De zussen die, die, die hebben het gevoel van, ja, wat wij doorkrijgen is dat de hulpverlening er bovenop zat. Als dit dan een uitkomst is, wat betekent er bovenop zitten dan? Hier zal natuurlijk de ondersteunen in boven moeten komen. Er is niet voor niks ook dat de wethouder de keurige juridische weg heeft gevolgd... door in ieder geval een melding te doen bij de inspectie gezondheidszorg en jeugd... die nu het onderzoek aan de, het instellen is. En dat meisje van drie is opgevangen in een pleeggezin en maakt het naar omstandigheden goed. In Waddingsveen is een man van 39 omgekomen bij een incident waar de politie bij betrokken was. De Rijksrecherche doet onderzoek, zegt het OM. Het is nog niet bekend wat daar nou is gebeurd in Waddingsveen. Voor de kust van Libië zijn mogelijk 90 mensen verdronken. Hulpverleners sloegen alarm toen de doden aanspoelden Spoelden slachtoffers komen uit Libië zelf en de meesten uit Pakistan. De koers van de Bitcoin is sterk gedaald. anderhalf maand geleden was die nog 20.000 dollar waard en nu is het 8.000. Volgens kenners zijn Bitcoinbeleggers bang voor strenge regelgeving. En bij de opening van de Olympische Spelen in Zuid-Korea draagt schaatser Jan Smekens de Nederlandse vlag. Vier jaar geleden won hij in Sochi zilver op de 500 meter. En als eerste Nederlander werd hij ook wereldkampioen op die afstand. Het NOS-journaal. Het is dus een uh, opvallend initiatief van het Haagse poppodium Het Paard. Tegen concertbezoekers die door een optreden staan heen te kletsen. En dat lijkt allemaal wel aan te slaan. Dat is een aardig idee. Sinds een, sinds een week staan er lul niet lollies op de bar. Lul niet lollies. Die concertgangers aan andere bezoekers kunnen geven... als die staan te kletsen tijdens een concert. Bas de Wit van Het Paard, goedemiddag. Goedemiddag. Had er hallo. dan zoveel gepraat uh, door de muziek heen? Uh, de, de, het, het lijkt erop dat er steeds meer en luider uh, ja, gebabbeld wordt tijdens uh, concerten. En bij sommige concerten, lang niet alle concerten is dat hinderlijk, maar bij sommige concerten, de wat rustigere concerten, kan dat hinderlijk zijn. En daar proberen we uh, aandacht voor te vragen om de mensen zich iets bewuster uh, van uh, dat feit uh, te maken. Ik vind het wel een apart idee. Lollies, hoe zijn jullie erop gekomen? Uh, uh, game speelt al langer en we, uh, we hingen voorheen altijd briefjes op met, wilt u OUB op de buurt letten, dat soort zaken. Maar dat, dat werkt niet echt. En op een gegeven moment, we hadden het erover, ik was zelf naar nou, een concert van My Baby, een geweldige band, waarbij uh, uh, uh, de muziek uh, soms wat rustiger is. En het viel me op dat we stonden met, met 1100 man in de zaal, dat ik gewoon de rustige nummers helemaal niet meer kon horen. En dat, dat ik merkte dat de mensen me om uh, mij me heen dat ook hadden. En zodoende zaten we daarna even te kletsen met wat collega's en toen kwamen we eigenlijk op, ja dan, dan moeten we een lolly maken en dan, dan gaan die monden dicht. Dat is ook nog wel een, een leuke oplossing eigenlijk. Het is ook vriendelijk. Ja, hij, hij is, dat is de bedoeling. Het moet niet zo zijn dat, dat er politieagentje gespeeld wordt of zo. Het moet, het moet gewoon zo zijn dat je beseft... Uh, of erop gewezen kan worden op een vriendelijke manier... dat, je, uh, dat de buren vijf meter verder uh, ook nog het verhaal kunnen horen. En dat, dat is soms niet helemaal de bedoeling. En zo ervaren mensen dat ook? Zijn de reacties een beetje goed? Uh, de, ja, we hebben de lolly nu pas t, bij twee concerten kunnen inzetten. En daar ging het eigenlijk helemaal goed. Uh, dus de lange termijn moet het zich nog uitwijzen. Maar ik denk dat het vooral de, de bewustwording is. Dat misschien ook bij het grotere publiek. Dat ze, uh, dat ze die lollies even in de zaal zien als ze binnenkomen. Dat ze denken: oh ja, hier moeten we even opletten. Dat we niet. Uh, het, uh, je begint een, een gesprek vaak fluisterend. en dan word je enthousiaster. en dan wordt het luider en luider. Dat je vooral daar even op let. En Joep Beving vanavond er maar overheen probeert te spelen. Ze... Uh, uh, ja, ja, dat is een hele mooie. Maar dat concert, ik denk dat het publiek is zo bewust van de breekbaarheid van die muziek. Dat ik denk dat het daar niet nodig is. Oké, okay, nou, ik ben heel benieuwd hoe het allemaal gaat. Bas de Wit van het Paard, succes ermee. Ja, Dank je wel. In Frankrijk beginnen de Nederlandse tennissers straks aan de eerste ronde in de wereldgroep van de Davis Cup. De, het vindt allemaal al plaats in Albert bekend van de winterspelen in 1992. En Mark Brasser zoekt contact. Wij weer met Mark Brasser. Nou ja, tegenstander, tienvoudig winnaar Frankrijk, titelverdediger. Heeft Nederland wel kans eigenlijk? Op mijn telefoon. Ja, Mark Brasser. Het is een endweg weg, hè? Albert Viel. De winterspelen ja. 1992. Heeft Nederland een beetje kans, Mark? Hoor je mij? Ja, ik hoor jou. Ja, heeft Nederland een beetje kans tegen zo'n sterk land als Frankrijk? Nou ja, Nederland heeft inderdaad wel een kans. Wel een kleine kans zal het zijn. Maar Nederland heeft wel geluk. Tsonga speelde niet. Nou ja, dat is de nummer 19 van de wereld. Een top 20 speler. Toen zou Lucas zou gaan spelen. Die staat zelfs nog hoger dan Tsonga. De nummer 17 van de wereld. Maar hij heeft zo'n half uur, drie kwartier geleden... heeft hij afgezegd voor de eerste partij tegen Timo de Bakker. Dus geen Pouy, Hij schijnt last te hebben van zijn nek. En dan, daarom gaat Adriaan Manar. Manarino gaat spelen. En Manarino, ja, dat is een jongen die op zich hoog op de wereldranglijst staat. 25. Maar ja, heeft geen ervaring in het spelen van Davis Cup wedstrijden. En zal toch zeker in zo'n eerste wedstrijd de druk van de ja, 5000 toeschouwers hier. De druk van het land. De druk ook van eh, spelen als eh, de regerend kampioen. Die zal hij toch eh, gaan voelen. En de vraag is hoe daar eh, Manarino daar zo meteen mee, mee omgaat. Er liggen dus in die eerste partij, hoewel het verschil op de wereldranglijst... tussen Manarino en Timo de Bakker heel erg groot is... Ja, liggen er toch wel kansen. Voor, uh, voor Nederland. Ja, en uh, Robin Haas heeft hier een beetje kans tegen Richard Gasquet. Ja, Robin Haas gaat de tweede partij spelen tegen Gasquet. Nou ja, van Gasquet weten we ook dat dat een speler is die hoog op de wereldranglijst staat. Tien plaatsen hoger ongeveer dan, dan Haas. Frankrijk natuurlijk een heel breed land. Hè. Zes spelers hebben ze in de top 50. Maar we weten natuurlijk van Robin Haas dat hij uitstekend aan het seizoen is begonnen. Ja, wel een, een, ja, een tikje heeft gekregen op de Australian Open waar hij natuurlijk in de eerste ronde verloor. Maar daarvoor speelde hij eigenlijk heel erg goed. En als hij dat niveau kan laten zien, en Robin ja, heeft laten zien dat hij dat in Davis Cup wedstrijd... Dat hij dat niveau, dat gevoel kan oproepen. Als Robin Haase dat kan laten zien in de tweede partij. Dan liggen ook daar wel zeker uh, kansen voor Nederland. Kijk, het is, het is landentennis, het is Davis Cup tennis. En dat is toch iets heel anders dan uh, toernooitennis waar je voor jezelf speelt. Je speelt nu voor je land. En uh, de vraag is hoe de spelers daarmee omgaan. Dus ja, kansen zeker op de openingsdag voor Nederland. Uh, in percentages is Nederland natuurlijk de underdog. Dat is duidelijk. Maar uh, de kansen zijn er. Oké, okay, dankjewel, dat was Mark Brasser en we gaan het horen hier op NPO Radio 1. De wedstrijden van het Nederlandse Davis Cup team zijn vanaf half twee hier te volgen. Oké, okay, even nog schaatsen kijken. In de loop van komende week kan het misschien worden geschaatst. Gewoon voor iedereen. Temperaturen gaan vanaf vandaag langzaam omlaag. Maar dat betekent toch nog niet dat er meteen overal genoeg ijs ligt.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 dat was de echte weerman Marco Verhoef. Nou, ik vertel nog even de korte termijn. Winterse buien met kans op hagel en natte sneeuw. Op dit moment vooral in het zuiden. En later vanmiddag in het noordoosten. Tussen de buien door ook wat zon. Uh, het is 5 tot 7 graden. Morgen opnieuw kans op winterse buien. En het wordt dus wat frisser. Maxima rond de 4 graden. De rollen van de redactie die verdiepte zich vandaag... in de bereidwilligheid van de Nederlander... om voorop te gaan in de klimaatstrijd. Mm -hmm. Je hoort hem zo meteen. Aan het begin van uur 2 van de NieuwsbV. En we zijn bij Jolanda van der Velde. Er zijn nog steeds bergingswerkzaamheden op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp en Rollevarensveen 8 kilometer met ruim drie kwartier vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. Verkeer naar Den Haag kan het beste omrijden via Sassenheim en Wassenaar via de A44. Dat lukt alleen niet filevrij. Tussen Leiden en Wassenaar staat 4 kilometer met een kwartier vertraging. Ik wil ondernemer zijn.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 De nieuwsbv. Goedemiddag. Frank Evenblij en Erik Dijkstra. Ze zijn alweer gesignaleerd hier op het Mediapark. Want het is bijna tijd voor bureausport. U weet het om half twee. Met vandaag de vonkelnieuwe trainer van Cambuur. De grootmeester van het veldrijden. En nog heel veel meer. Je hoort ze dus straks na half twee. Maar eerst... Achter het nieuws. Rolof van de redactie. De warme truien op de redactie waren vanochtend weer eens op één hand te tellen. Hoewel het toch echt warme truiendag is. Ik durfde een hawaii hemd twee polo-shirts, een hopje, een wambuis, vier t-shirts, een trui met korte mouwen en de tekst Govert van Brakel is oké, okay, olé, ole. Eén sportieve sweater, losjes om de schouders geknoopt. En één Malienkolder. kolder, want op vrijdag is Peter K. altijd op de redactie. Die volstrekte laksheid als het gaat om warme truien kan natuurlijk te maken hebben met de milde temperatuur. Ja, wat dat betreft. Het valt warme truiendag net te vroeg dit jaar. Want vanaf maandag wordt het pas koud. Jongens, god, wat wordt het koud. Gevoelstemperaturen van min 7 tot min 11. Dat voelt alsof je tegen Anoushka van Miltenburg aankruipt... terwijl je streng wordt toegesproken door Peter Erden Vries. Dat zijn onmenselijke taferelen. En dat in februari. De maand waarin de laatste jaren al de mussen van het dak mieterden. Vorig jaar februari liep ik nog op het strand van Ierseke te flaneren... met een dikke cornetto in mijn knuisten. Zweet in de bilnaat. spido om het lijf en gaan. Nee, dat zit er nu niet in, nee... De natuur is in de war. Schraalhans is keukenmeester in Klimaatland. Maar nog even niet op warme truiendag dus. En een andere reden dat we ons weinig van die warme truien aantrekken... zit hem in de laksheid van de mens en het Nederlandse volk in het bijzonder. Las ik in trouw. De kop boven het artikel was licht verwijtend. U wilt best duurzamer gaan leven, maar pas wanneer anderen dat ook doen. De aanleiding was een onderzoek onder ruim 2000 Nederlanders. Daaruit bleek dat zeven van de tien een groenere levensstijl overwegen... maar nog wantrouwend wachten tot anderen hervoorgaan. Ze zitten in een zogenaamde klimaatspagaat. Citaat, ik wil best veranderen, zegt de meerderheid... maar anderen doen vast niet mee. Ook dat is Nederland. We willen best het roer omgooien, maar pas als de buren het eerst doen. Want ja, we zijn gekke Henkie niet. Wat als iedereen altijd maar zo redeneerde. Wat als Pierre Cartner had gedacht... Ik wil best de wereld teisteren met een pakkend nummer over blauwe kleine wezens. Maar laat eerst de buren maar eens over de brug komen. Wat als Carlo Bossart had gedacht... Ja, ik kan wel een programma maken waarin ik me schmink als BN'er... zonder daar verder goede teksten bij te hebben. Maar Hully van Hinaas doen daar ook niks aan. Dus met alle Chinezen, maar niet met deze. Wat als Peter K. had gedacht dacht, ik kan wel in mijn eentje proberen de Malië-kolden weer op de kaart te zetten. Maar laat eerst Francisco van Jolen maar eens in zo'n ding naar de uitzending gaan. Nou, ik zal het je vertellen. Nederland had er heel anders uitgezien. Niemand had geweten dat smurven door een waterkraan kunnen bijvoorbeeld. Daar ga je alweer. Zo zie je maar. Iedereen kan een visionair zijn. Iedereen kan een warme trui aan. Iedereen kan eens een sojaschijf in zijn mandje gooien. En een malienkolder misstaat niemand. En anders verandert er nooit wat. Het is trouwens naast warme trui dag ook Groundhog Day. De dag waarop een uit de kluiten gewassen bosmarmot in Amerika voorspelt hoe lang de winter nog duurt. Wij kennen Groundhog Day vooral van de film... waarin Bill, Mir Bill Murray keer op keer dezelfde dag beleeft. Inderdaad, daar veranderde ook nooit wat. Wat je met die vergelijking moet, weet ik ook niet zo goed. Maar ik heb het woord bosmarmot weer eens op de Nederlandse radio kunnen noemen. En ik ga het gewoon nog zes keer doen. Bosmarmot. Bosmarmot. Bosmarmot. Bosmarmot. Bosmarmot. Bosmarmot. Bos bos oh. oh, Den Haag. Boze boeren op het Binnenhof eisten een einde aan de gaswinning. En die lijkt er nog te komen ook. Grote ster in het Groningse gasdossier is minister Wiebes. Opvallend, want een jaar geleden leek zijn carrière zo goed als afgelopen. Peter K en David van der Wilde reconstrueren de wederopstanding van Wiebes. Het kan niet langer zo. Als nou, het om onze veiligheid in Groningen gaat, is er mogelijk. Het duurt allemaal te lang. Dit is, uh, dit is echt dat je denkt, ja. We willen de druk nog iets opvoeren. Maar goed, eerst zien, nou... daar geloven. En we willen nou eindelijk daden zien. En niet alleen maar woorden. Er is nog niks gebeurd. Niks concreets. Je krijgt toezeggingen. Het wordt niet waargemaakt. Maar als je uh, kinderen hebt die niet meer in de slaapkamers durven slapen, dat is onbeschrijflijk. Ik laat me vandaag hier niet zo afschrijven hier in Den Haag. Ben je nou helemaal De Boze boeren halen verhaal in Den Haag zijn woest over aardbevingen en gaswinning in Groningen. Ze willen geld en harde beloftes. We zijn pas aan het begin. Iedereen moet aan bod komen. en Overal moet een oplossing. Wat die oplossing is, ik weet het nog niet. Nog zonder oplossingen, maar met een kordaat, invoelend en daadkrachtig optreden... is de minister van Economische Zaken, Erik Wiebes... Wel de ster van de Groninger gascrisis. Maar daar gaat het nu niet om. Het gaat nu even over dat Groningers recht hebben op compensatie. De schade wordt gewoon bepaald zoals de schade is. Uh -huh. Of de NAM daar nou x, y of z van vindt. Het interesseert. Ja. Als je mij een jaar op de schade laat wachten, word ik boos dan gemiddeld. Ik heb de SODM niet nodig om vast te stellen dat de gaswinkel maakt. Iedereen zegt, nou, ja, eerst zien dan geloven, maar laten we het eens proberen. Best gek eigenlijk. Want nog een jaar geleden wordt Wiebes afgeschreven door de Haagse insiders... Hij ligt dan als staatssecretaris van Financiën zwaar onder vuur. De man die door Rutte werd binnengehaald als problem solver bleek in Den Haag een blunderboy. de pomphouders in de grensstreek nog altijd aan de lippen? 5 tot 6 miljoen mensen krijgen nog voor de kerst een blauwe envelop. Een naheffing van ongeveer 100 euro. Ruim 3000 ZZP'ers schreven zich vorige maand uit... bij de Kamer van Koophandel als zelfstandig ondernemer. Staatssecretaris Wiebes zei er is een soort akkoord op hoofdlijnen... maar moet er moeten toch echt nog wel een hoop dingen uitgerekend worden. Dus het mag nog helemaal niet van sommigen binnen de coalitie... een akkoord genoemd worden. Hij is verantwoordelijk. Voor een mislukt belastingplan. Ruzie met pomphouders, gedoe met leaseauto's en ontevreden ondernemers. Als onhandigste jongetje van de klas krijgt hij het aan de stok met schreeuwende spindokters van de VVD. En als dan ook nog de Belastingdiensten puinhoop blijkt. Vrijdag bleek uit een rapport dat er bij de diensten weinig kennis is over belastingen. De cultuur is te informeel en alles liep fout bij de veelbesproken vertrekregeling. En het was zelfs zo erg dat het ene deel van de Belastingdienst... het andere deel van de Belastingdienst een boete heeft opgelegd... omdat de regeling een verkapt pre was. Dus de Belastingdienst moest een boete van enige tientallen miljoenen euro's betalen... aan de Belastingdienst omdat ze illegaal bezig was. De Kamer laat hem alleen in leven omdat het kabinet Rutte op zijn laatste benen loopt. Hij is een politieke zombie. Eigenlijk is hij al overleden. Maar hij mag de rit uitzitten. Daarna is het doei-doei Den Haag. Zoveel lijkt zeker. Erik Wiebes krijgt in dit kabinet een stevige en nieuwe portefeuille. Als de nieuwe minister van Economische Zaken en Klimaat. Tot mijn stomme verbazing staat Erik Wiebes toch op bordes bij klimaat. de nieuwe kabinetspresentatie. De VVD heeft namelijk domweg te weinig mensen om een sterrenteam samen te stellen voor dit kabinet. Janine Hennis is gestruikeld. Stop hier vandaag. Ik stop als minister van Defensie. En sowieso zwaaiden al wat toppers af. Melanie Schultz van Hagen keert in een volgend kabinet... niet terug als minister. Tegen het AD zegt de huidige minister van Infrastructuur en Milieu... dat ze het na vijf kabinetten genoeg vindt. Zo is het potsplaats voor Erik Wiebes. Een rekenmeester met het politiek gevoel van een kistma volgens een VVD-spindokter. Voor de nieuwe minister van Economische Zaken... is dit de kans op revanche. Hij maakt meteen één ding duidelijk. Groningen is zijn hoogste prioriteit. Kijk, we hebben hier... het toch een beetje straf in mijn eigen woorden zeggen. We hebben hier toch een, een, een overheidsfalen van on-Nederlandse proporties. Ik meen het echt. En de overheid, ja, dat ben, ik, dat ben ik in dit geval even. Monomaan duikt hij het dossier in. Liebes wil weten wat er mis is. En wat hij kan doen. Precies waarom hij ooit met veel bombardie naar het binnenhof is gehaald. Hij is een problem-solver. In Amsterdam gaat het verhaal dat hij als wethouder op de fiets... naar een onoplosbaar verkeersknelpunt zou zijn gereden. Daar schat hij de situatie in en laat de verkeerslichten opnieuw instellen. En het rijdt weer. Zo zien ze hem graag bij de VVD als de slimme weirdo. En zo is hij ook als minister van Economische Zaken. Voor de Groningers is hij een verademing. Zijn voorganger, de razendslimme Henk Kamp, was meer machine dan mens. Wiebes...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 Een gouden combinatie. Opnieuw een aardbeving in Groningen. De zwaarste beving in vijf jaar tijd. Bij Zeerijp in de gemeente Loppersum. 3,4 op de schaal van Richter. Gevoeld in stad en Ommeland. Blijft schrikken. Mijn klok die sloeg net precies drie uur. Daarna kraakte de achterkant van het huis en de voorkant de hele dag. Maar als deze maand de record aardbeving Groningen op zijn grondvesten doet schudden... kan alle aaiberheid van de wereld wiebes niet behoeden voor heel veel kritiek. Dus gaat de turbo aan. De schadeafhandeling uh, moet zo snel mogelijk op gang komen. Echt zo snel mogelijk. Ik vind dat dat niet langer kan wachten. Er komt een onafhankelijke commissies die de schade gaat beoordelen. Bij onenigheid kunnen bewoners in beroep. En de schadevergoeding wordt door de staat dus betaald. Het kabinet gaat ook de gaswinning terugbrengen. Zoveel als mogelijk is. Uh, dat betekent dat we naar 12 miljard kub moeten. Uh, dat is bijna een halvering.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 De gaswinning in het Groningse Loppersum is aan het eind van de ochtend stilgelegd. Dat meldt de Nederlandse aardoliemaatschappij de NAM. Gisteren er gaat weliswaar niets boven Groningen... maar er liggen nog wel meer hoofdpijndossiers op het bureau van Wiebes te wachten. De kolencentrales moeten dicht. Er moet een energieakkoord uit de grond worden gestampt. Erik is weliswaar van een lelijke staatssecretaris... tot een mooie minister gegroeid. Maar de vraag is wel of hij een one-trick pony is... of een man van vele successen. Nou, we moeten eerst maar zijn... <laughs> Precies, zo is het. Een reconstructie van BTK en David van der Wilder. En we praten erover verder met oud-Kamerlid René Leegte, een partijgenoot van Wiebus. Goedemiddag, meneer Leegte. Goedemiddag. En voor de luisteraar belangrijk om te weten: u bent lobbyist voor de fossiele energiesector. Want daar komen we zo meteen misschien ook nog even over te spreken. Nee, en, nee dat is niet helemaal waar. We geven nee, advies in de energietransitie. En zijn dus met alle handen alternatieve energiebedrijven bezig ook. Ja, oké. Okay, maar wel aan grote bedrijven geeft u die adviezen ook, over ja, energietransities, ja. ja. ja. Even voor de goede orde, u zit toch niet in de trein, hè? <laughs> nee, ik zit in de studio in Den Haag. Dat is heel veilig. Ja, nou, ja. gelukkig. Maar we moeten daar toch even heel, heel eventjes op terugkomen. Want toen u wel in de trein zat, een paar jaar geleden... Toen had u, vertelde u daar aan de telefoon, twee andere medereizigers... Uh, Konden luisteren, zei u, ja. Ik heb de media ontlopen en ik heb uh, steeds gezegd dat er geen verband is tussen de aardgaswinning en de aardbevingen. Dat moet nog onderzocht worden. Dat was een beetje toen de, de beleidslijn van de VVD, hè, de manier waarop de VVD uh, sprak over Groningen. Ja, dat is zo in de media gekomen. Wat er aan de hand was, is dat Jan Vos van de Partij van de Arbeid... toen op het 8 uur journaal had gezegd dat hij meer onderzoek wilde hebben. En ik had mijn voorlichten aan de telefoon. En ik zei, we hebben geen onderzoek nodig, want we weten al genoeg. En dat gesprek is toen geframed door fossielvrij Nederland. Ja. Uh, en gedaan alsof de VVD onderzoek wilde hebben wat wij niet wilden. Nee. Want wij wilden actie nemen. Ik heb ook, wat niemand weet, in diezelfde trein een brief geschreven aan de fractie. Uh, om te zeggen dat het probleem vele malen groter is dan wij dachten. Uh, We waren daar geweest de hele dag. Als je de huizen daar ziet, dat zijn bakstenen, huizen. En iedere aardbeving maakt de huizen minder stevig. Uh, de economische draagkracht in die provincie was groot. Dus ik had een brief geschreven... van we moeten daar meer doen dan we nu doen. Uh, maar helaas is afgeluisterd dat gesprek over dat onderzoek... wat op het acht uur werd genoemd. En, en nou ja, het einde was dat ik die portefeuille heb ingeleverd. Ja, ja, dus dus u, had, u zag wel degelijk als VVD-vertegenwoordiger... dat er actie moest worden ondernomen. Want, want iedereen in Groningen zeker heeft de indruk gekregen... dat uh, Henk Kamp en Mark Rutte het nooit serieus hebben genomen. Maar... Ja, dat, zat, u, dat, zat u op een andere lijn dan die twee? Nee, dat is dat, dat, ik denk ook niet dat dat waar is. Ik, mijn familie komt uit Groningen, kom de weg. ik heb een oom in Loppersum... dus ik kende die problematiek eigenlijk vanaf het begin van de aardgaswinning. Vroeger was iedereen in Groningen heel blij ermee. En uiteindelijk werd de, de, de, uh, ja, de, de, de overlast, zoals het werd gezien, uh, groter. En pas op 16 augustus 2012, toen die zware aardbeving in Huizingen kwam... Toen stond ineens de Groningen gaswinning boven op de politieke agenda. En die, die tijd moest minister Kamp, die was in november... dus twee maanden daarna aangetreden als minister van Economische Zaken... moest mm. toen in onwetendheid beslissingen gaan nemen... waarbij eigenlijk niemand wist wat er aan de hand was. En hij heeft toen drie mm. dingen gedaan. Hij heeft gezorgd dat er informatie kwam om goede beslissingen te <coughs> kunnen nemen. Hij heeft de gaswinning zo snel mogelijk teruggedraaid als toen mogelijk was. En gekeken naar compensatie in Groningen. Ja, maar toch waren de Groningers nooit heel blij met Kamp, maar nu wel. Ja, met Wiebes. Wiebes wordt echt omarmd. Hij is een ster in Groningen geworden. Uh, snapt u dat? Ja, snap ik heel goed. Vandaag 100 jaar kabinet Rutte 3. En dat je dan Wiebes een portretje maakt in een uitzending als dit... dat snap ik. Uh, nou, een portretje uh, zegt u, maar dus geen portret. Nou, even, <lacht> toch wel. Dat geeft hem bijzondere aandacht. Ja. En dat is ook omdat hij gezien wordt als een ideeënmachine. Dat is een term van Tom Jan Milch uit de Volkskrant. Ja. Maar Wiebes, die, die durft beslissingen te nemen die zijn voorbereid door zijn uh, uh, voorganger. En dat is, daar is moed voor nodig en het is knap dat hij dat doet. Heeft hij meer moed en meer ideeën aan Kamp? Ik denk wel meer ideeën. Ik denk dat, dat in, in de column werd net gezegd... Uh, het intellect van Samson en het EQ van Huisman. En die Huisman, nou, ja. En die Huisman. Nou, ik denk dat, dat Wiebes, dat is een hele slimme man. Ik ken hem als partijgenoot. Ja. Uh, als we gesprekken hebben, dan, dan gaat dat over en weer... buitelt dat over de ideeën. Dat, dat heeft een enorme denkkracht. Kunt u daar een voorbeeld van geven? Van een zo'n gesprek waar u geïnspireerd door Raakte? Nou ja, dat was eigenlijk uh, toen we een keer op het plein zaten te praten... en het voorbeeld werd genoemd in, in, ook in de column, of in, in het uh, uh, fragment. Uh, toen vertelde hij over de problemen in Amsterdam. Hij was toen wethouder, ik was kamerlid... Uh, over die, dat, dat, dat kruispunt waar die doorstroming niet goed uh, was. Ja, ja. En dat hij zei, van ja ik ga daar gewoon zitten... en op die manier ga ik dat oplossen. Ja. Nou, dat is ja. onconventioneel. Hij durft dat te doen... en durft ook tegen zijn ambtenaar te zeggen... we gaan deze kant op ah, en ja. lossen het op. Maar hij moet nog wat meer dingen doen. Hè? Binnenkort moet hij ook nog een, met een energieakkoord... en met een klimaatwet komen. Gaat hij daar ook allemaal een succes van maken, denkt u? Ja, en hij moet de gasvraag terugbrengen. dat ook nog uh, eens een keer? Natuurlijk. Nu de, moeten de danen nog komen. Ja, ja dus... dus uh, ik denk het wel. Ik denk als je kijkt naar die gasvraag... dan heeft hij een brief geschreven een week of drie geleden... naar de grootste bedrijven die Groningen gas gebruiken. Dat is ongeveer 30% van de productie. Dan heb je het echt over hoeveelheden. Mm -hmm. En gezegd, jongens, over vier jaar moet dat afgelopen zijn. Nou, dan ontstaat er weerstand uit de sector, dat snap ik ook. Maar tegelijkertijd, uh, uh, stel dat je pindakaas maakt... en je pinda's komen van een boer waar regelmatig een orkaan is. Dan ga je als ondernemer nadenken over een andere plek om pinda's te winnen. Nou, hetzelfde <laughs> geldt als je Groningen gas gebruikt. Bestuurt. En je weet dat er regelmatig aardbevingen zijn. Dan ga je als onderneming nadenken over alternatieven. Zegt u dat ook tegen die bedrijven die u adviseert? Misschien moet u maar eens wat anders gaan bedenken? Ja, zeker. En we zijn dus ook bezig met geothermie. We zijn bezig met houtvergassing. We zitten nu midden in een project... Om om niet recycelbaar hout te vergassen. Nou, Dat zijn hele veelbelovende technieken. De eerste paal is in Amsterdam geslagen ja. uh, om de gasvraag te verminderen... en daarmee dus ook Groningen te ontzien. Goed, Wiebes en u, volgens eigen zeggen, bent beide er goed bezig. Ik dank u hartelijk voor dit gesprek. Oud-Kamerlid René Leegte vanuit de Mediatoren in Den Haag. En lieve luisteraar, wil je nou de verhalen van Peter K. niet missen? Abonneer je dan even op de podcast De Week van Kee. Dat kan via iTunes of de Radio 1-site onder dat kopje podcast. De NieuwsBV. Ja, dat was hem, de NieuwsBV. Het einde is nabij. Zometeen zitten hier Frank Evenblij en Erik Dijkstra met Bureau Sports. Maar eerst nog wat nos -journaal. Hier is Jan van der Putten. NPO Radio 1. De politie is betrokken geweest bij een incident in Waddingsveen... waarbij een man van 39 om het leven is gekomen. De rijkse doet onderzoek, zegt het OM. De gaswinning in Loppersum is met onmiddellijke ingang stilgelegd. Tenam meldt dat de vijf boorlocaties daar geen gas meer oppompen. En daarmee is het advies van het staatstoezicht op de mijnen voor Loppersum... meteen opgevolgd. Voor de kust van Libië zijn mogelijk 90 mensen verdronken. Hulpverleners sloegen alarm toen er doden aanspoelden. De slachtoffers komen uit Libië zelf en de meeste uit Pakistan.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 Op de A4 Amsterdam richting Den Haag wordt nu het wegdek schoongemaakt. Er was eerder vanochtend uh, vroeg een ongeluk. Nog steeds zijn wel twee rijstroken dicht... met bijna een uur vertraging tussen Hoofddorp en Rodolf veen Omrijden naar Den Haag kan het beste via Sassenheim en Wassenaar over de A44. Maar ook daar staat wat file bij Wassenaar, zo'n 10 minuten vertraging. Een ongeluk op de A20, gouden richting Hoek van Holland. Bij Rotterdam Centrum nu 20 minuten extra. Daar is de linkerrijstrook dicht. En in het zuiden van het land op de A76 Heerder richting Geleen... staat een kapotte vrachtwagen, tussen knopen ten esse en geleen 20 minuten vertraging, daar is de reis ook dicht. Eerst even een kleine odie aan Tony Chaperon. Ik hoor u alweer denken, wie in godesnaam is dat nou weer? Maar u weet het stiekem wel, Tony Chaperon is die Franse scheidsrechter die onlangs een voetballer onderuit schopte. Deze week werd bekend dat hij voor zes maanden is geschorst. Ik ben... In principe meestal bijna altijd tegengeweld. Maar dat er nu eindelijk toch eens één scheidsrechter is die denkt, krijgt er allemaal een feiting of 80 en gewoon een voetbal eronderuit schopt, dat snappen wij van Bureau Sport heel erg goed. Iedere week worden scheidsrechters op de internationale velden... in hun gezichten geschreeuwd en omvergeduwd... door ondergetatoeëerde engnekken met rare kapsels. Verwende miljonairs die bij het minste geringste over de grond rollen... alsof ze zijn geraakt door scherpschutters. En dat moet je dan allemaal ondergaan als scheidsrechter. Voor een paar honderd euro, inclusief reiskosten en btw. Tony Chapron is al sinds 2005 scheidsrechter. En hij deelt zelden kaarten uit. Hij had al eerder gezegd, dit wordt mijn laatste seizoen. En nu, in het zicht van de eindstreep, zei Tony Chapron nu gewoon... Jusqu'ici en et pas plus Oftewel, tot hier en niet verder. Scheids, schopt, speler. Man, bijt, hond. Monsieur Tony Chaperon, merci et adieu. En het gaat u goed. Dit is Bureau Sport. Twee mannen met het haar strak in de lak. En een sportjack iets wat losjes om de schouders. Samen op zoek naar uitzonderlijke verhalen. Voor in hun sporttas. En die nemen ze dan mee naar Radio 1. En daar richten ze hem op. Hier zijn Erik Dijkstra en Frank Evenblij. Ja, een bijzonder goedemiddag. Welkom bij een splik splinter nieuwe bomvolle en prachtige aflevering van Bureau Sport Radio, collega Dijkstra. Eh, zeg ik Weet tegen zeggen de mensen? Nou, we hebben een half uur topgasten. Zoals gijsrechter Denny Makkeli, nu onderweg naar Saudi-Arabië om daar een wedstrijd te fluiten. Ja, en ook bellen we met de Belgische grootmeester van het veldrijden, Sven Nijs, over misschien wel zijn Nederlandse opvolger, Mathieu van der Poel. En ook feliciteren wij René Haken, de nieuwe trainer van Sportclub Kambuur, met zijn nieuwe job. Ja, en met American Voetballiefhebber van Volkskrant, eh, correspondent Michael Persson, kijken we vooruit op het Amerikaanse sportevenement van het jaar de Super Bowl. Ja, een bomvolle show, maar dat is nog niet alles. Bij echte grote mensen sportradio hoor natuurlijk ook live sport. Ja, in Alberview speelt het Nederlands Davis Cup team tegen regerend kampioen Frankrijk. Mark Brasser. Volgens Robin Hazen was de tennishal heel moeilijk te bereiken, ook voor de Nederlandse fans. Uh, hebben toch nog wat Nederlanders te hal kunnen vinden? Er zitten inderdaad wat Nederlanders. Uh, twee supportersclubs. Of nou ja, de studenten zijn er natuurlijk altijd. Wordt die hebben tijd zat, zat natuurlijk. Hè. Die, die kunnen overal heen. En er is altijd een groep met wat oudere mensen... die het Nederlands Davis Cup team overal heen volgt. Albert Viel. Nou, ik heb er zelf niet zo heel veel problemen mee gehad om hier uh, te komen. Het ligt te prachtig. Deze Olympische hal gelegen vlak bij het Olympische terrein... waarin 92 uh, nou ja, heel veel Olympische sporten werden gehouden. Ik ben vanmorgen even geweest. De baan waar Bart Veldkamp in 92 olympisch kampioen werd op de 10 kilometer. Die ligt hier vlak naast. Inmiddels een atletiekbaan. En dit is dus de Olympic Hall. Daar hebben we net het Wilhelmus en net de Marseillaise gehoord. En dat betekent dat deze ontmoeting bijna kan gaan beginnen. Timo de Bakker gaat spelen voor Nederland. Ver afgezakt op de wereldranglijst. 369. Hij gaat het opnemen tegen Adrian Manarino. Die staat 25ste. Zou eigenlijk niet spelen, maar Lucas Poei de kopman van de Fransen geblesseerd aan zijn nek. En ook Tsonga is er niet bij. Een interessante ontmoeting te worden. Kansen zijn er wel zeker. We hebben de bakker. Ondanks dat hij natuurlijk ver afgezakt is op die wereldranglijst. Ja, in, in dit soort wedstrijden. In Davis Cup verband. Is vijf zetters toch wel mooie dingen zien ja. doen. Alleen die laatste wedstrijd. die Tsjechen bijvoorbeeld al sleept in het laatste punt. Binnen het vijfde en laatste punt. Dus uh, er is veel mogelijk in Davis Cup verband. Ook al zijn we de underdog. En Nederland kan zeker stunten dit weekend. Top. Mark Brassen, dankjewel. Ik hoor alleen maar goed nieuws. Allemaal geblesseerde Fransen. Nu eerst even terugkijken op de sport in de media van deze week. Ja, heb je het gezien gisteravond? weet je, ik krijg die lach niet meer van mijn. Gezicht, Willem 2 in de halve finale van de kvb beker Echt fights. Ja, hey, FC Twente ook, hè. Wordt een heerlijke finale man straks. Willem 2 FC Twente. En dan gaan wij van Bureau Sport het hele stadion, de hele Kuip gratis iets te drinken aanbieden. Als de finale Willem 2 FC Twente ja, wordt. Dan, iedereen, dan gaan wij iedereen, iedereen wat, te te drinken geven. wat te drinken op de lip. Weet je wat dat gaat kosten? Ik vind het echt een hartstikke leuk idee. Maar dat kost ons zomaar 184 miljard euro. We, we, we, heb jij de rekenmachine van de NOS in gebruik? Afgelopen week sloot de transfermarkt... en aan het einde van de avond maakte Tom Egbers nog even de stand op. De transfermarkt in het voetbal is gesloten. Andy King was de allerlaatste die getransfereerd werd binnen de tijd. Hij gaat van Leicester City naar Swansea City voor 184 miljard euro. Goeiedag. Ja. Toch echt dus lijkt het een beetje in de war. Nou, Fox collega en vaste luisteraar van deze show overigens, Jan-Joos Gangelen, Die deed het wat dat betreft een stuk beter vorige week toen Ajax moest aantreden in Utrecht. Ja, stel je voor, hè, vlak voor zo'n wedstrijd, de spanning staat erop. Met name voor Erik ten Hacht natuurlijk. Hè. En dan is Jan-Joos journalistiek op zijn best. In zo'n hele korte tijd die hij tot zijn beschikking heeft, toch het uiterste uit Erik ten Hacht trekken. Het wordt natuurlijk wel een bijzondere wedstrijd. hè, Hij zegt zelf van niet. Maar het is een bijzondere wedstrijd hoor. Let maar op. Kijk maar even naar dat koppie. Af en toe een handje. Af en toe een beetje zwaaien. Toch heel even kort. Goedemorgen Erik. Is het bijzonder? Natuurlijk. Heel erg Natuurlijk. Natuurlijk, natuurlijk. Dat zijn interviews hier bij Vox Sports. Wat is niet allemaal? Top top. Nou, ook curieus. Arsenal was zeer actief deze winter. De club kocht Pierre Aubameyang voor 65 miljoen euro van Dortmund... En deze Fanny heeft al snel een persoonlijk liedje gemaakt voor de spits. Turn around, Obama, oh, Yang. Turn around and score us a goal. Cause I need you now tonight. I'm thinking I need you, man. Dit is nog nu al het dieptepunt van deze uitzending. En dan moet die verschrikkelijke mystery guest nog komen. Hey, ik kwam gistermiddag ook nog wat aardigs tegen. De emotionele, bevlogen afscheidswoorden van Michiel Kramer. Ook al bekend als Koning Croquet. Hij heeft nog geen nieuwe club, maar hij is wel weg bij Feyenoord. Het is goed zo. Het is uh, tijd om uh, iets anders te gaan doen. En, uh, bedankt voor alles. Bedankt, Feyenoorders. Dus. En uh, het gaat jullie allemaal goed. Ja, het of niet? Ja, dat doet een beetje pijn, ja. Nou, zo zal mij benieuwen of hij nog een mooie club weet te vinden. De ouders van Dries Mertens, Herman en Marijke Mertens, die waren deze week op bezoek in Napels. En dit is hoe ze daar worden ontvangen in een restaurant. Dat is toch prachtig, hè? Grazie, Dries Mertens, de koning van Napels. En dan is het de kleine stap van Napels naar Saudi-Arabië... want daar staat deze week onze nietsontziende verhoorwagen. Ja, met daarin scheidsrechter Danny Makkeli... die flink aan de tand gevoeld moet worden... want Makkeli fluit dit weekend een Saoedische degradatiekraker. Geen sporter is onschuldig. En daar treedt bureau Sport tegenop. Vandaag in de verhoorwagen. Spreken we met de heer Makkeli, de heer Denny Desmond Makkeli. Zeker, daar spreekt u mee. U gaat morgen de topper in de Saudi-Arabische competitie tussen Al-Etafak en al Fateh fluiten. <laughs> Is het niveau in de eredivisie nu zelfs te laag voor onze scheidsrechters? Nou nee hoor, nee, nee. Ze hebben daar gewoon een groot probleem met scheidsrechters. Dus uh, uit heel Europa vliegen ze die kant op. Zijn onze scheidsrechters nu ook al uh, voor het grote geld gevallen? Want hoeveel verdient u precies met dit potje, meneer Makkeli? Nou, eigenlijk hetzelfde als een eerder divisiewedstrijd, dus dat valt nog mee. Maar waarom gaat u dan in Godsnaam naar Saudi-Arabië? We weten ja, allemaal dat is toch niet, niet het prettigste land om te vertoeven, hè? Vrouwen mogen daar pas sinds een maand hun rijbewijs halen, er wordt wel eens een hand afgehakt. <laughs> ja, maar het lijkt me gewoon toch een hele mooie ervaring om dat eens mee te maken. Een hele andere cultuur. En uh, ik, ik heb wel eens wat, uh, wat, wat filmpjes gezien en denk, nou, ik zou dat wel eens van dichtbij mee willen maken. Ja, even een hand Be afhakken wilt u wel eens een keer het echt zien? Ja, ja nou nee, nee, nee, dat niet, maar... Uh, ja, het lijkt me ja, gewoon heel ja, mooi. Nee, wat en, is het en, nou, meneer Makgli? Ik ben aan de land en op uitnodiging van Mark Lettenburg. Dus dat is sowieso natuurlijk al eervol. Dus uh, ik kijk je wel naar uit, moet ik zeggen. Meneer Makgli, bent u eigenlijk wel goed voorbereid? We zagen de heer Van Marwijk ooit als bondscoach van de Saoedi's wegduiken van het stel vuurpijlen. Gillende keukenmeiden, wel te verstaan. <laughs> uh, ja, ik weet niet of ik goed voorbereid ben. Uh, ik weet niet wat mij te wachten staat. Ik hoorde dat er ook al een scheidsrechter is geweest die tijdens de rest het stel stil lag. Want de spelers moesten het veld af om te bidden. Dus dat kan ook zomaar gebeuren. Ja, ja. U bent uh, onlangs bestraft voor het lenen van geld van UEFA scheidsrechterscommissielid Jaap Uilenberg. Is het probleem misschien dat het geld van meneer Uilenberg op is? Dat u misschien op zoek bent naar een sheik om, uh, om wat anders van te lenen? Nee hoor, dat geld is al lang weer terug. Dus uh, nee, dat was alleen maar een overbrugging. Dus uh, dat is niet nodig. Ja, uh, meneer. Ma oh, wacht, wacht even hoor. Uh, we krijgen hier net even een appje binnen van uw collega, de heer Van Poekel. Uh, dat het een schande is dat ze zo'n slechte scheidsrechter naar Saudi-Arabië sturen. Ja, Oh, wacht gelijk. even, wacht even. Ik lees nu dat ik dat niet had mogen voorlezen. Ja, nee, dat, uh, dat idee had ik al, dat hij dat mocht voorlezen. Maar uh, ja, hij heeft groot gelijk. Maar uh, ja, ik, ze hebben toch voor mijn koos, ik begrijp het ook niet. Maar uh, ik maak het dankvol gebruik van. Meneer hey, Makeli. hebt u pen en papier bij de hand? Ehm, uh, dat, uh, nee, maar ik kan goed onthouden. U kunt goed Zal onthouden, oké. Okay, luister dan goed. Makkeli, hoelakalapalik! <laughs> Ja, nu even vertalen alsjeblieft. Dat betekent Makeli is een hondenlul. Oh, ja, ja dat, dat is wellicht, ha wellicht handig als u de wedstrijd moet staken als u dat hoort. Ja, nou, dat gaan we maar niet doen, want uh, ik moet na de wedstrijd uh, moet ik dolvliegen naar Qatar voor de cursus van, uh, van FIFA. Dus uh, ik heb mijn tijd hard nodig. Makeli Hola ik kan me zeg jij, nou, <laughs> zeg jij nou dat Danny Makeli een hondenlul? is? Nee, ik probeer dat nog een keer uit te leggen, aan meneer Makeli. In principe is wel dat. Je bent wel goed opgevoed moet ik zeggen, want ik ja? vind wel heel erg. Maar in principe is dit gewoon belediging van een ambtenaar in functie, hè? Ja. Zit, zit ik nou in de voorwagen, ik even blij? Dat komt er wel op neer. Meneer Makkely, we hopen natuurlijk dat u heel hard terugkeert uit het Verre Oosten. Maar onthoud één ding: ja. we houden u in de gaten. <laughs> Oké, okay, dankjewel. Ja, Erik Dijkstra, wat een heerlijk sportweekend staat ons weer te wachten. Maar eerlijk is eerlijk, dit weekend staat voor mij toch in het teken van Mathieu van der Poel. Ja, geweldige figuur is dat. Vorig jaar was het WK-veldrijden, waar hebben we het over, was voor hem een hel. Van der Poel was overduidelijk de beste, maar hij reed maar liefst vier keer lek. En na afloop hulde hij tranen met tuiten uit pure frustratie. Ja, vooral daar is helemaal niet leuk om uh, nog P.G. wedstrijd te verliezen. En ik denk dat dit... Uh... Om mij wel de is dat nu toe. Wat een sportman. Dit weekend staat dus in het teken van revanche. Ja, en wij gaan vooruitblikken met de beste veldrijder alle tijden... dat is Sven Nijs. Luister even. Op zijn palmares meer dan 300 overwinningen. Zeven eindzeges in de wereldbeker, negen in de Bipo's Trofee, 13 in de superprestige, negen Belgische titels en twee wereldtitels. De kannibaal uit Baal kwam, zag en won alles. En krijgt terecht het etiket opgeplakt van beste veldrijder aller tijden. Ja, we zijn echt enorm vereerd, meneer Nijs. Maar wie is eigenlijk beter? Sven Nijs in zijn beste tijd of de Mathieu van de Poel van nu? Ja, ik denk dat we daar gewoon echt eerlijk moeten in zijn. Hè. Wat Mathieu op deze moment doet, uh, dat kon ik niet op die leeftijd. Dus uh, ik kan wel duidelijk stellen dat Mathieu uh, een betere renner is. En dat het echt... ...heel uh, speciaal is wat hij de afgelopen jaren heeft neergezet. Niet alleen uh, in het veld, maar ook op de weg en op de mountainbike. Wie uh, is dit weekend eigenlijk zijn grootste concurrent? Ja, zijn grootste concurrent uh, is Wout van Aert. Dat uh, lijkt me ook, merkt, het, ja. Uh, de, ja. De afgelopen weken merk je gewoon heel sterk... Dat hij fysiek echt heel goed is. Maar uh, ja, Mathieu trekt toch net altijd aan het langste einde. Het parcours is ontworpen door de, de vader van Mathieu, Adrie. En er zijn mensen te ja. vinden, laten we ze voor het gemak gewoon even Belgen noemen, die dat een beetje gek vinden. Ja, er is natuurlijk altijd wel kritiek. Uh, maar ik denk dat uh, Adrie in de afgelopen jaren al heel veel parcours heeft gebouwd. Ook voor gewone klassementwedstrijden uh, bij ons in Vlaanderen. En dat er nooit, op, uh, nooit kritiek op komt. Maar op zo'n weekend van een wereldkampioenschap, dan merk je gewoon dat alles wordt uitvergroot en dat alle details goed genoeg zijn om iedereen nerveus te maken en iedereen uh, zijn hoofd gek te maken. U heeft, u heeft zelf de, het parcours in Valkenburg uh, een paar keer verkend. Misschien hè, hebben wij stiekem het idee dat u gewoon een beetje spijt heeft dat u gestopt bent. Oh nee, helemaal niet. Uh, ik ben natuurlijk bezig met uh, een met wielerploeg waar ik zoveel mogelijk ondersteuning probeer te geven. Uh, maar ook voor de Belgische tv doe ik wat... Uh, ...ko-commentaar geven en parcoursen verkennen. Maar ik heb mijn tijd gehad en ik ben heel blij dat ik op een hele leuke manier... Uh, ...mijn carrière heb kunnen afsluiten. En ik heb het eigenlijk kunnen volhouden tot mijn 39ste, wat uiteraard al heel uitzonderlijk is. Zou dat, meneer Nijs, te maken kunnen hebben met het feit... ...dat wij een tijdje geleden bij onze collega's van Sportza te horen hebben gekregen... ...dat u na uw carrière vertelde dat u in uw leven nog nooit één pintje gedronken had... Dat is echt waar, ja. Dat is echt waar. Maar sindsdien, ik kan gewoon niet geloven wat ik hoor. Weet je maar dat? sindsdien, we zijn een jaar verder, heeft u sindsdien meer of minder dan 365 pintjes gedronken? Veel minder. Veel minder. Ik heb er eentje gedronken uh, toen in de studio. En daar is het bij gebleven. Meneer Nijs, nog even voor de goede orde, u, bent, u komt uit België, toch? En u bent 41 ja, ja. nu, hè? <laughs> en ja, u heeft één klopt. biertje gedronken in uw hele leven. Eén biertje, ja. God, ik, ik kan ik het ik kan geloven wat ik hoor. Wat vindt u eigenlijk is van zo, de België? Echt zo, dus uh, goed, ik kan, ik kan er niet meer over vertellen. Het is, het is de pure waarheid. Meneer Nijs, voor wie bent u aanstaande zondag? Well, voor mij is het niet echt kiezen. Ik vind gewoon het eerlijkste zou zijn dat de beste renner van het seizoen het wereldkampioenschap wint. En dan moet je toch zeggen dat ik, uh, dat ik de keuze voor Mathieu ga maken. Nou, dat okay, vind ik dat vind okay. dus, dus, dus wij mogen je noteren met potlood, Sven Nijs... Hoopt stiekem Mathieu van der Poel wereldkampioen. Ja, eigenlijk wel. Ja, het WK veldrijden is natuurlijk fantastisch. Dat is voor ons het hoogtepunt van het weekend. Maar weet je waar echt veel mensen naar kijken zondag? De Super Bowl 115 miljoen kijkers meneer. Ja, ongelooflijk wat er mensen. Ik hou er wel van hoor, een beetje die, die opgeklopte spanning en de show in de rust. Amerikaanse en vetter krijg je niet. On February 4th, 2018, the great American tradition continues. Super Bowl 52 on NBC. On NBC. Ik vind die stem ook al geweldig. Hey, zondag dus de Philadelphia Eagles tegen de New England Patriots. En daar is iedereen in Amerika al wekenlang mee bezig. Ja, correspondent van de Volkskrant Michael Persson. Goedemiddag. Jij volgt het op de voet. Het uh, wordt in Nederland wel uitgezonden. Uh, maar er kijken hier uh, door de bank genomen... meer mensen naar de boterhamshow, naar de Super Bowl. Hoe kan dat eigenlijk? Ja... Het is, uh, dat, is, dat is het mooie aan de Super Bowl en het dragen. Uh, American football is, uh, is zo Amerikaans als je het kunt krijgen. En uh, dat, uh, er zijn pogingen gedaan om dat te exporteren naar de rest van de wereld. Maar dat is, dat is nooit echt goed gelukt. Um, omdat het zo Amerikaans is. Dat, dat, uh, het zou ook nooit anders worden. Hey, en die twee teams in de finale. Hè? De Philadelphia Eagles en de New England Patriots. Wat zijn dat voor een teams? Is dat een beetje de Ajax en Feyenoord van de VS of zo? Nou, de... Uh, New England Patriots, dat, uh, ik weet niet of het eigenlijk zo fijn is, maar het is vooral het, het, het Duitsland van Amerika. Het is het team dat uh, uh, bijna elk jaar de afgelopen jaren in de finale heeft gestaan. En uh, bijna elke wedstrijd in de laatste minuut wint. Uh, okay. Dus ook daarmee is het, uh, is, is het dit jaar afwachten tot de laatste seconde wie, uh, wie er gaat winnen. Het maakt uh, die Patriots uh, even geliefd als, als, als gehaat in Amerika. Oké, okay. en de Eagles? Uitkomt, wie zijn uitkomt, de Eagles dan? En de Eagles, met wie zijn die te vergelijken? Dan toch wel met, met, met, met een Feyenoord? Uh, ja, dat, uh, dat, dat zou je kunnen zeggen. Het is, uh, ze, hebben nog, uh, ze hebben nog nooit gewonnen. Ze hebben nog maar één keer in de finale gestaan. Uh, maar uh, ze hebben zeer luidruchtige en, en fanatieke fans. Uh, dat maakt ze uh, tot, tot, tot. Ze zijn de underdog en ze zien zichzelf als underdog. Dus in die zin kan je het wel uh, met Feyenoord vergelijken. Oké. Okay. Terwijl ze. Uh, nou, als ze, als ze gaan winnen, de hele stad op zijn kop zetten. Oké. Okay. Hey, en de grote ster, uh, hebben, hebben wij net gelezen... is natuurlijk die 40-jarige Tom Brady hè, van de New England Patriots. Ja. Uh, die, die man die verzamelt, geloof ik, uh, van die NFL-kampioenschapsringen... Alsof het, alsof het appelen zijn. Die is volgens mij ook weer goed bevriend met Donald Trump, geloof ik, hè? Nou, de, hij probeert het een beetje te, te downplayen de, de laatste tijd, maar... Um... Ja, hij had wel een make a -maker great petje in zijn, in zijn kleedkamerkastje liggen. Dat weet ik uh, genoeg. <laughs> uh, dus, dus dat was wel een beetje een, een, een, een dead giveaway. Dat, het bleek wel dat, er, dat hij daar verder van was. En sindsdien, en eigenlijk ook, eigenlijk ook um, um, omdat de trainer... en de eigenaar van de Patriots uh, ook hun sympathie voor Trump hebben... worden de Patriots als, als het, als het Trump-team gezien. En ook door Trump zelf en ook door... Um, door veel Trump-aanhangers. Ja. Daarmee is hun populariteit eigenlijk uh, in, een, in een deel van het land uh, gestegen en ook in een deel van het land gedaald. Ja, okay, zo okay. zie je natuurlijk wel meer inmenging van politiek ook in sport. Want denk je bijvoorbeeld nu dat iedereen zal gaan staan tijdens de, de National Anthem? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat, uh, dat de, de, de moed of, of, of, of het les om, uh, om te gaan knielen, zoals uh, aan het begin van het seizoen vaak gebeurde. Uh, uit sympathie voor Colin Kaepernick... een van de quarterbacks... die maar niet aan de bak is gekomen. Ja, is, nog die, steeds niet, hè? He? Tegen het, zwarte, of het politiegeweld tegen zwarte uh, Amerikanen. Maar um, dat is een beetje gesust... Uh, omdat ook veel fans er niet van uh, gediend waren... Wat je nog wel ziet, is dat uh, mensen tijdens het volkslied met de vuist omhoog staan... of uh, okay. dat ze na het scoren een vuist opsteken. Oké, okay, daar gaan we op letten. Hé, hey Michael, heel veel, heel veel plezier met de Superbowl super zondag. Ja, even één ding. Wie gaat er winnen? denk jij? Ik houd het toch op de Eagles uh, na het kampioenschap van Feyenoord vorig jaar. Dus als je die okay. gelijk wilt doortrekken, dan worden het de Eagles. Oké, okay, wij noteren de Eagles. En als het even kan, nog even een uh, blote tafel erbij of zo. <laughs> dat hoort erbij. De rustig Bowl, <laughs> dankjewel, ja, hoor Michael Persen vanuit Amerika. Oh, Oké, okay, dankjewel. Ja, een mooi nieuws deze week vanuit Friesland. René Haken is de nieuwe trainer van Cambuur Leeuwarden. Dat moet jou toch ook wel wat doen, Erik? Ja, absoluut. Ik heb hem meegemaakt toen hij trainer was bij FC Twente. En ik gun hem ook een nieuwe club. Het is, uh, weet je wat het is? Het is een eerlijke man. Heb je er in de voetbalwereld niet zo heel veel van. Maar oproep Friesland, onze collega's, die lijken ook blij te zijn met de nieuwe trainer. Het is een half uur als René Haken van de morgen zijn eerste voetstappen op het keusgasveld van Cambuur Zet dochter van een training die het net al te volle voorstelt. Omdat de Liaters just er nog een wedstrijd spelen. Nou, die klinkt mij in de oren als een nieuwe video van Is. Ja, dat zijn de leeuwarden Vriezen, hè. En die zijn er nou lekker door de dollen heen. Dat hoor je wel. Uh, René Haken, ben jij een beetje bijgekomen van de frustratie van je vertrek bij Twente in oktober? Ik kan me namelijk ook wel voorstellen dat je toen wel even een kippenhok in elkaar hebt geslagen of zo. Ja, nou ja, dat... dat uh... Dat zit er, zit er inderdaad niet ver vanaf. Los van het feit dat ik, dat ik zo'n kip ook niet heb. Maar uh, ik snap wat je bedoelt. De, de frustratie was toen uh, behoorlijk groot. Ja, dat klopt. Ja, w wat, wat heb jij dan kapot geslagen na je ontslag bij Twente? Ja, ja niet, niet letterlijk. Maar ja, je hebt er wel frustratie en onbegrip voordat het je gebeurt. Maar goed, uh, uiteindelijk uh, ja, kost dat een aantal uh, dagen, weken uh, voordat het allemaal weg hebt. En... Uh, ja, dan is het ook prima. En hey, zeg nou eens heel eerlijk René, Jij hoopt natuurlijk ook dat FC Twente degradeert. <lacht> Wat vraag jij dan ook man? Ja. ja, dat kan toch niet, dat kan toch niet, Frank. Nou ja, maar je bent er toch op, op, op een hele vervelende manier weggegaan. Er lopen daar mensen rond daar kun je de gracht wel mee dempen, denk ik. Nou ja, een aantal mensen die, die natuurlijk daar een rol in gespeeld hebben in die keuze, ja, dat, ja, dat zijn niet direct, directe vrienden. Die gun jij wel een degradatie, wou je zeggen. Nou, zover wil ik niet gaan, maar uiteindelijk gaat het om de club. En, uh, en, en, en de club draag ik zeker nog een warm hart toe. Wa was wel een rare wedstrijd voor jou, denk ik, deze week. En dinsdag voor de Beke, Twente-Kambuur. Sto stond jij te juichen toen Kambuur scoorde? Ze kwamen nog een voorsprong. Ja, ja nee, goed, uiteindelijk uh, was toen de look al... Uh, al uh... Ja, rond zeg maar met, met Kambuur nee. ja. En op dat, op dat moment dan uh, ja, de ultieme dat Kambuur uh, <laughs> rond de verder komt. Ja, gek is dat Frank, dat... Frank Evelijn moet hier in de studio lachen. <laughs> ja, ik, ik vind dat idee, ja. weet je wel, dat René nee, dat dan net weet. en dat je dan met totaal andere ogen ineens naar zo'n wedstrijd zit te kijken. Dat vind ik, ja. vind ik een mooi beeld. Ja. Ja, dat klopt echt. Dus dat is wel heel vreemd hoor. Dat je denkt van ja, je zit te kijken naar, naar, naar die spelers uh, die, die, van Twente die je het beste gunt. Omdat je daar uh, gewoon goed mee gewerkt hebt. Maar aan de andere kant, ja, de spelers die er tegenover staan, dat zijn je de toekomstige mensen waarmee je gaat samenwerken. En ja, niet zo moeilijk om daarvoor te kiezen. Het is wel zo, als het niet goed gaat daar, René, ja dan vliegen de Beerenburg, uh, die, die, die vliegen ook bij jou door de ruit in Erika, hè? Ja, nee. Het is wat je zegt. Het is een volksclub en uh, het leeft. En uh, vaak, uh, vaak thuis uh, ja, vol huis. Dus, uh, dus in dat opzicht is dat uh, zeker, uh, zeker mooi. Maar uh, ze zijn ook kritisch en uh, ja, dat, dat mag ook. En, en dat moet ook zelfs. Want uh, een club als Kambuur uh, ja, hoort natuurlijk uh, in de bovenste regionen van, uh, van de Super League mee te spelen. Om uh, ja, ook dan mogelijk te kunnen promoveren en dat... Uh, ja, de laatste weken gaat het gewoon heel goed. Ja. En uh, ja, dat geeft alleen maar een mooie, mooi perspectief nog richting het uh, richting einde van het seizoen. Vandaag is er een wedstrijddag. Hè? Je zit vandaag voor het eerst op de bank tegen Gohead Eagles Hoe zit het nu met de spanning? Uh, nou, nu is het nog uh, rustig. Maar ik denk uh, straks, uh, op het moment dat het, uh, de wedstrijd dichterbij komt, dat uh, dat het toch wel even gaat kriebelen. Ken je alle ja. spelers al uit, uit je hoofd eigenlijk, alle namen? Uh, nou, dat was, uh, dat was nog wel even lastig. Ja, maar van die rare Friese namen waarschijnlijk vanuit. nog. Klompen. Skerber en Kretjen. Die zijn er niet zoveel hoor, die Friese namen. René, ik vind Kampenhuren ja. een prachtige club. Ik vind jou een hele sympathieke man en ik wens je alle geluk van de wereld vanavond. Ja, René, ik hoop ook absoluut dat je uiteindelijk promoveert. En het liefst via de playoffs ten koste van fc Twente. Dat knippen we eruit, dat laatste. <tie> <tie> <tie> Dankjewel, ja, René. Succes vanavond, hè? Voor de steun en uh, nou leuk uh, dat uh, jullie op deze manier mij gedacht hebben. Ja, even terug naar de Davis Cup Nederland-Frankrijk. Mark Brasser. Hoe doet uh, Timo de Bakker het tegen Adrian Manarino? Nee, tegen Lucas Pouille. Nee, Manarino. Nee, ja, moet je dat moe je staat de, de, de staat? Tijdens... Ik corrigeer hier verkeerd. Ja, Lucas Poeier zit langs de kant. Die heeft last van zijn nek. Zo gaat nee, nou het, het is uh, Manarino. En uh, ja, de bakker is goed begonnen. Heeft uh, twee keer mogen serveren. Heeft bij de service games gehouden. Manarino serveerde één keer. Ja, en daar lagen wel degelijk kansen meteen voor de bakker... in die service game van uh, de Fransman. Twee breakpoints waren er voor uh, Timo de Bakker. Hij wist ze niet te benutten. Goed weggewerkt ook door Manarino. Die vooral vanaf links heel makkelijk serveert. Het is een lefty Manarino. En dan van links... Trekt hij die bal echt helemaal naar buiten toe? En dat is moeilijk te bespelen voor de bakker. Het is een snelle baan hier in de Olympic Hall. Een snelle indoorbaan. Ja, dat is natuurlijk ook wel in het voordeel van de bakker. Hij kan de punten kort houden. En ja, zijn eerste opdracht is gewoon goed serveren. Zijn eigen service games winnen. Die eerste service moet goed doorkomen. En als hij die eigen service games wint, ja, dan kijken of hij een kansje krijgt in de, in de games van zijn tegenstander. En dan kan één break gewoon genoeg zijn om de set te pakken. Drie games zijn er dus gespeeld. 2-1 in het voordeel van de bakker. Ja. Mark Brasser bij Timo de Bakker tegen Manarino. Ik heb hem genoteerd. Dankjewel. Ja, het einde van de aflevering van Bureau Sport is alweer in zicht. En dan stievelt Frank Evenblij alweer richting een cafeetje om de keer te zetten. Wij sluiten af met de mystery guest. Iemand is naast mij komen zit uit de nationale, internationale sportwereld. Ik ga proberen te raden wie dat is. Mystery guest, bent u er klaar voor? Ja hoor, ik ben er klaar voor. Nou, ik gok zo, uh, meneer, gok ik zo uh, aan uw stem. Bent u de afgelopen week of komende week actief in uw sport? Staat er iets groots op de agenda? Ja. Oké, okay, duidelijk. Uh, Olympische Spelen komen eraan. Uh, ik ben er zelfs een beetje zenuwachtig voor. Bent u een Olympier? Gaan we u een actie zien? Ja, dat klopt. Nou, dat brengt ons weer een stap verder. Een uh, schaatser, denk ik dan. Bent u een Fries? Butter, brain, green cheese. Was dat niet zes keer... geen de Fries? Oké, okay, dan zijn er nog enkele mogelijkheden. Gaat, gaat u het voor de lange afstanden, meneer de mystery guest? Nee, uh, meer uh, kort en bondig, maar uh, ja, ik ga voor groot. Je weet nooit. Nee, maar bent u wel een kans hebben? Ik moet volop aan de bak, maar uh, ja, dan denk ik altijd aan uh, de zeer wijze woorden van mijn uh, beppe, beppe. Die sprak altijd uh, de, de geweldige woorden: uh, trainen, trainen, trainen. Oké, okay, maar wat bent u er nu aan het doen in Korea? Ik ben mijn uh, schaats aan het slijpen. Ik zeg altijd maar zo: waar uh, u het net keert. Is het slikje net weer? En dat is Fries voor het slijpen van een schaats? Nee, dat is uh, Oud-Fries. Voor uh, wie het mutsje niet scheert, is het slikker niet weer. Dat zeggen wij in Bantega altijd. Gadverdamme, Frank, even blij. Wat een smerige uitspraak leg je de Mr. Guest weer in de mond? Dat kan toch niet, man? Nou, voor de vorm, bent u een showtrekker. Eh, uh, klopt, goed geraden. Ja, ja. banden schaatsen, lameraden, shinky krijgt. Dat klopt, dat is een zwerende vinger. Ach, kom, weet je niet shinky krijgt van jou, hè? Die klinkt als een compleet doorgesnoven Piet maar die het er met de doet. doet. Ja, maar hij is toch een Vries? Ach, shinky man, held van de spelen. Dan kun je toch niet zo gegoorde dingen te laten zeggen. Ja, ik denk, moet wat? Ik denk, ik geef je wel aanknopingspunten in het Vries. Ach, man ook nog op, man. Tot volgende week. Ja, tot volgende week. BNN Vara. NTO Radio 1. Elke ochtend van half tien tot half twaalf. Helene Plag met Spraakmakers. Wat ik ook wel interessant vind, is dat er ook zo'n calimero syndroom lijkt te bestaan. Want wat zijn ze toch links daar in Hilversum of in Amsterdam? Een studio met bevlogen gasten. Ik vind ook helemaal niet dat je zo moet denken in links- of rechts-journalistiek. Je bedrijft journalistiek en ja. dat doe je met een bepaalde bril op. Luisteraars die meedenken over de inhoud. Ik denk dat wij met z'n allen, zowel in de journalistiek als in de beleving, wat naïef zijn. En natuurlijk de vertrouwde nieuwsquiz. het mediaforum en standpuntnl. Zoals u de stelling hebt gezet, heb het een oneens gezet. Spraakmakers, elke